Joeri met het NOS Journaal. SP-leider Roemer ziet zijn partij in de toekomst best regeren met de VVD. De standpunten liggen op veel vlakken mijlenver uit elkaar, maar dat hoeft geen probleem te zijn, zegt Roemer in Dagblad Trouw. Hij wijst erop dat de VVD en de SP in zijn woonplaats Bosmeer ook samen in een bestuur zitten. Natuurlijk buigen je je op lager niveau over andere problemen dan in Den Haag, maar ik zie niet in waarom we landelijk niet zouden kunnen samenwerken, zegt Roemer. De SP zat nog nooit in de regering. In sommige recente peilingen is de SP de tweede partij van het land, na de VVD. Het water in de provincie Groningen is aanzienlijk gedaald. De waterschappen loosten in de afgelopen nacht meer dan 33 miljoen kubieke meter water in de Waddenzee. Bij Oog zakte het water zo'n 80 centimeter ten opzichte van het hoogste punt van de afgelopen week. In het Eemskanaal daalde het waterpeil met 20 tot 30 centimeter. Toch is de dijk tussen Garmerwolde en Woltersum nog niet stabiel. Ongeveer 800 evacuees mogen nog niet terug naar huis. Het waterpeil in Friesland is stabiel, maar zorgelijk. Het waterschap blijft de dijken inspecteren en het voorzorg verstevigen. Veel wintersporters kunnen nog niet weg uit skidorpen in Oostenrijk. In het westen van het land ligt te veel sneeuw op de lokale wegen. Ook het treinverkeer ligt plat... Volgens de ANWB kunnen 20.000 toeristen niet naar huis. In Frankrijk zijn de grootste sneeuwproblemen vandaag voorbij. Op het EK schaatsen allround in Budapest starten vandaag ook de mannen. De 500 meter begint over een uur. De Nederlandse favoriet Sven Kramer start kort daarna in de derde rit tegen Koen Verweij. Voor het vrouwentoernooi is de tweede dag. De vrouwen beginnen om 10 voor 1 met hun 1500 meter. Het weer, bewolkt en regenachtig, vanmiddag opklaringen, maar ook enkele buien. Er staat een matige tot vrij krachtige wind. Het wordt 9 graden en morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A5, Hoofddorp Haarlem, tussen knooppunt De Hoek en Raasdorp. Op de A12, Utrecht Arnhem, tussen de knooppunten de Lunetten en Veenendaal. Op de A29, Rotterdam-Bergen op Zoom, tussen knooppunt Vaanplein en Dinteloord.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 Nee, want de trein wordt minder vaart. Terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit het raam om te zien of zij daar staat. Stap uit, kijk om me heen En even voel ik mij alleen Want ik zie haar nog niet staan Maar van achter de pilaar haal schijnt haar lachende gezicht Voor mijn voet lijkt alles haar te gaan En ik ren op haar af Zij komt mij tegemoet En achter ons vertrekt de trein Omdat de trein nou eenmaal verder moet Bij jou slapen, jij woont bij het spoor en s nachts oelala. afgeteld vanaf de regie Pascal is natuurlijk ook weer scherp op de tijd luistert ook mee op de radio, zodat wij de kwaliteit weer kunnen waarborgen. daar wordt stiekem gefluisterd, Zonder wat heeft ze gefluisterd? Ja, Werner komt eraan Werner, komt eraan. Nou, Werner Koenraad eh, plaatsvervangend voorzitter van de eh, stondpachtens... ja, ja, sinds Hanneke Mel is vertrokken neemt hij de zaken waard, begrijp ik ja. maar hij komt zo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 Ja, de, de, de, de, de grote muziekfestivals zijn eigenlijk wel een beetje het watergeval. Daar zitten jullie als horeca Nederland ook achter? Uiteraard. We hebben ook wel gezorgd. In het verleden was er een viertal of vijftal bedrijven die dus uh, verantwoordelijk waren voor de muziek. Ja. En via Mediator, uh, waar we samen met de gemeente hebben gezorgd, dus dat al die lokale ondernemers bij elkaar komen. en outsourcing wegwerken. Waardoor ze dus een club hadden met meer dan twintig mede, uh, medestanders. Ja. En dus het grootste aan konden pakken als ooit tevoren. Daar lag het niet aan. Nou nee, ja, aan de, de inzet lag het zeker niet, uh, wij hebben het uh, zelf ook een beetje bekeken hoe dat allemaal uh, zat. De inzet ligt er zeker niet aan, de zonnetje koopman, jammer dat het geregend heeft. Maar nu, hoe nu verder, volgend jaar, dit jaar? Uh, dit is niet het eerste slechte jaar uh, geweest ja. in, in, in het verleden van Zandvoort. Uh, er zijn gelukkig heel veel goede ondernemers die wel een buffertje hebben en die, uh, die zo'n jaar wel doorkomen. Uh, aan de andere kant, uh, ja goed, het nou, Albert Ross is uh, helaas uh, failliet.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 Bijzonder veel zorgen. Ja, want uh, als ik het dan doortrek, en dan heb jij het over de Albatros. Maar uh, daartegenover tegenover staat, schuin tegenover, tegenover de viswinkel, staat ook al een, een pand al een tijdje leeg. Uh, jij doet op café gezellig. Ja, ja. ja, dat ja is, dus ik... het, dat is, is dat het tweede pand wat dan op is? <coughs> ja, ik denk ook dat we wel een beetje te veel horeca aan Zandvoort hebben. Ja? Ja. We kunnen niet met bestaande hotelkamers alle bedden vullen. Of, uh, of alle barkrukken vullen. Dus het dus, is natuurlijk overkill. Ja, ja, we hebben een beetje overkill, denk ik wel. Ja. Hoe denkt Gijs daarover? Je, je, nou ja, je, je, de festivals daar uh, heb ik jou ook al, geloof een keertje gezien en je denkt ja, jammer dat het regent, het, dat is gewoon zo. De ja. inzet is fantastisch, uh, hoe nu verder volgend jaar weer festivals. tweede kant is uh, de hoge huurprijzen, is, is daar in de politiek iets aan te doen? Ja, het pand is natuurlijk het, het, van de eigenaar. Ja, de pand is van de eigenaar. Je, je zou, ik denk ik, als gemeente met de eigenaar in gesprek kunnen gaan. Om te kijken om de ondernemer te kunnen helpen. Maar, ja, veel meer. Kijk, de, de gemeente heeft de ondernemers gesteund met de, met de festivals. Ja. Nou ja, en die gemiddelde ja, subsidies en andere zaken, evenementenverlichting. Nou, dat soort, daar probeer je toch de ondernemers een beetje te helpen. Ja. En daarin is er plek voor de... Ja, ...ruimte voor de gemeente, maar... Dus enige... ...wij bepalen niet de... ...de huurprijs. De, huurprijven. de huurprijven. Nee, enige support is natuurlijk altijd wel geboden. Ja. Steun in de rug, zeker. Um... Ja, dan vindt het... De, ...gezellig de, druk. Er... Raymond. Gert van ja. Kuijken is ook aangeschoven. Ja, Gert van Kuijken is aan het overwengen, is aangeschoven. Hij heeft geen welkom. Hij heeft geen prijs voor je bij. Nee, daar gaan we het zelfs over hebben. Ja. Um... Er zijn overigens wel... Uh, ...gemeentes in het buitenland... ...die... Uh, die politieke druk uitoefenen op vastgoedeigenaren... om de huren normaal te laten verlopen. Je zou dus... Een, in Gent is dat onder andere het geval... dat je bepaalde straten, essentiële straten... een bepaalde uh, wetgeving op loslaat. Dat als een pand langer dan twee, drie maanden stil, uh, leeg staat... krijgt ze een bekeuring. Dan okay. gaan, ze, gaan ze vanzelf met de, met de huren normaal... Ja, dus het pand moet bewoond worden? Het pand moet uh, bezet, bepaalde, zijn. bezet zijn, ja. Oké, okay, uh, dat was heel even uh, Horeca Nederland. We gaan even door naar het CDA. Gijs...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 Uh, nog even als laatste klap op de vuurpijl, Het Boegenwaldhek. Ja, dat is zo een, een korte notendop uh, het jaar. Dat zijn uh, de, de mindere dingen. Dat zijn de mindere dingen, ja. ja, ja. ja maar gij ook, ook, we hebben ook verandering gekregen in de manier van vergaderen. Ja. Uh, kun je er iets zeggen, bevalt dat? Nou, ik moet zeggen, het is nog, in het begin was het erg wennen. Uh, voor alle fracties, denk ik. Um, en ik denk wel dat. Um,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 Uh, nee, nee want ik ben al jaar, uh, voorzitter van het Jaar Rondgebeuren, onze subafdeling. Okay. En dat, uh, dat behelst al genoeg. Okay. Ja. Aan jou, eigenlijk ook dezelfde vraag: eigenlijk als we een Horika Nederland hadden. We hebben een slecht seizoen gehad, afgelopen seizoen. Heeft dat nog gevolgen voor strandexportanten die er mee, misschien mee stoppen? Of wat dan ook? Nee, Valt dat wel mee? Uh, onze visie erop, als ik met, met collega's praat, blijkt het <coughs> gewoon dat. Uh, het, het is een minder jaar geweest qua, uh, qua weer.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 tweede prijs hebben we toegekend aan Café Neuf, omdat die uh, toch wel echt heel veel werk had gemaakt. Het was een hele mooie uitstraling ja. en de eerste prijs was unaniem, de jury toebedeeld aan Tielisjes, een nieuwkomer in de Haltenstraat. En uh, de juryleden waren Klaas Koper, Marianne Rebel, Ingrid Muller en uh, Mieke Tapen. En ik was erbij om uh, eventuele knopen door te hakken, maar die waren niet, dus... Was niet, was niet nodig. Was niet nodig, we zo uit. Um...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 Die gaan het wel redden. Maar helaas is niet iedereen per definitie een goede ondernemer. Okay. Nee, dat is zo. Ja. Um, Koninklijke in Nederland. Over ondernemerschap. Hoe, hoe zie jij de ondernemers in, uh, in Zandvoort? Over nou, het algemeen zijn de ondernemers in Zandvoort uh, wel dapper. Uh, ik ken een aantal ondernemers die zeggen van nou, ik ben in Zandvoort begonnen. En... Uh,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 Veiligheid en orde is een issue geweest de afgelopen jaar. Zeker in de Haltestraat. Nou, dat is voorbij. Gelukkig, daar is goed voor gezorgd. Is dat een, een iets waar jullie het komende jaar uh, nauwlettend naar kijken? Ja, veiligheid is en blijft het allerbelangrijkste issue. Kijk maar wat er in Volendam gebeurd is. Uh, inmiddels alweer twaalf jaar geleden. Uh,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 Hoe gaat dat nou met het parkeerbeleid? Want ik hoor daar in het dorp heel veel over. En uh, gaan we nou iedereen een parkeerverjet geven of hoe zit dat? Ik, ik las in de krant dat uh, iedereen er net zoveel verstand van heeft als van voetbal. Ja, en, uh, ja, iedereen maar, heeft er een mening over. <laughs> ja. oh, dat is dus duidelijk zo. Dat is, ja, dat is prima, want het, dan leeft het tenminste. En um, nou ja, wat mijn vorige spreker ook zei. Um, er, is, er is veel discussie over. Um,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 We, in ieder geval gezellig we zijn weer terug. En, ja, we zijn weer terug en er is hier een gezellige wisseling van uh, mensen. Uh, een ja, toezichthoudend krijgen... voorzitter. Mensen van de reddingsbrigade moeten wel toekomen, sneller ja, nou, als het nodig is. <laughs> Koffie, jassen, alles komt mee. Ja. Uh, nog eventjes in herinnering brengen: we ja. hadden in december uh, Series Request in Leiden. En ook onze Zandvoortse redingsbrigade wilde daar een, een positieve uh, of een, een grote actie G aan koppelen. Dat is geschiet.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 hebben wij ook uh, gecollecteerd. Uh, nou, uiteindelijk is daar een bedrag van 1200 euro uitgekomen. En dat uh, ja, is onze bijdrage geweest aan het uh, totaalbedrag. Ja. En wat was het totaalbedrag ook alweer? Het totaalbedrag was 12500 euro. Dus ja. jullie hebben 10% uh, ingelegd. Ja, dat klopt. Van de 18 brigades? Ja, klopt. klopt, klopt Succesvol klopt, klopt. mag je zeggen. Dat was inderdaad uh, de bedoeling. Jullie zijn in Leiden Boys. Dat klopt. En hoe was dat? Want...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 En het begint een beetje zwakjes te zijn Maar iedereen leeft op dus door, dat, dat, door het hele gevoel wat, wat dat, dat, Het, het, het wordt. toppunt zeg maar Ja, ja. inderdaad ja. Jullie zijn varende naar Leiden gegaan? Ja. Ook. Vanaf, al, Almere. Vanaf, Almere? vanaf Almere Vanaf Almere, allemaal? Ja, ja inderdaad ja. Alle, alle deelnemende brigades zijn daar gestart ja. ja, alle deelnemers In twee boten? Uh, nee, in een stoet nee. van uh, in totaal 21 ja. boten Ja, maar ja. De Zandvoort? Ja, Zandvoort uh, had twee boten ja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 Dus dat is toen aangegeven en ja, die hadden afgesproken, nou rond een uur of vier komen wij daar aan. En uh, daar werd dan speciaal ruimte voor gemaakt en die konden dan even kort een verhaaltje doen en uh, de check overhandigen. Ja. Uh, mochten jullie het glaashuis zien? Nee. Nee, dat mag niet. Nee, nee, nee, dat mag niet. Nou, dat mag, sterker nog, ja, zij maar mag er zijn nog niemand dat uit. Nee, dat, dat wel, maar er zijn wel gasten binnen geweest. Dus. Ja, nee, dat, dat mocht helaas. Maar jullie worden dan geïnterviewd? Uh, nou inderdaad de vertegenwoordiger die ja, is inderdaad even ja, ja. kort uh, geïnterviewd en uh, kort uitgelegd ja. wat, uh, wat de actie was. Ja. Ja. En, uh, ja. Ja. En, en de reis nog even, daar ben ik wel nieuwsgierig dat nou, je vertrekt in Almere, het lukt niet in één dag neem ik aan nee, nee. Dat nee, nee. Zijn ja, in totaal zijn er drie dagen overheen gegaan <laughs> en dat wordt opgebroken in ja, kleine delen, de soort van Almere gevaren volgens uh, wat zijn we onderweg allemaal tegengekomen ja um, Aar, zo, dat was op dag twee ja, ja we ja. zijn eerst van uh, Almere naar Oude Kerk aan Amstel gevaren nee. en um, je moet zien dat je eigenlijk in twee shifts vaart oh. dus um, groep 1 vaart mm.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 Dus dat was ook helemaal geregeld en we uh, hadden veldbedjes. Dus uh, ja, we waren van alle gemakken voorzien. En wat te eten en te drinken werd gezorgd? Ook daar werd vaak voor gezorgd, ja, klopt. Vaak door de, de gemeenten waar we te gast waren. Die waren heel vriendelijk en heel gastvrij. Uh, zo, inderdaad, bijvoorbeeld Oude Kerk aan de Amstel, daar werden we warm onthaald met, uh, met Glühijn en met, uh, met, uh, met. Oh, heerlijk! Ja, met Kerstol en uh, daar, want dat was fantastisch. Nou, dat wel een spektakel. Misschien moeten we ook lid worden van de Rennsbrigade. mag we ja. ook mee? Uh, ja.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 Ik je krijgt wel de smaak te pakken natuurlijk, hè? Als je twee, twee van die leuke dingen meemaakt. Dat is waar. Het begint wel een soort traditie te worden. Ja. Omdat het natuurlijk vorig jaar ook al was. Ja. En dan dit jaar weer. Ja. Dus wellicht dat inderdaad volgend jaar dat we, dat we er weer aan meedoen. Ja. Ja, dan ja. moeten we het glazen huis maar in Zandvoort neerzetten. Ja. Ja, als het, was dat dan niet bepaald wat ja, het, het volgend, jaar, in, uh, Enschede, volgend Enschede, jaar Ja, het staat in Enschede volgend jaar. Enschede? Ja. ja. ja. Oké. Okay. Maar ja. goh, hoe moet je dan weer? 20 ja, kanaal? Dan moet je weer een nieuwe ja, de de de de de de de de route verzinnen. 20 kanaal. Een je uitdaging is hier vanuit Zandvoort. Ja, dat is ja, nou, buitenom toch? Ja. ja Je kan door het een kanaal moet je rustig varen. Op dit ja. moment, dat wel. Ja. Als je ja. er nog in mag. Hey, hartstikke leuk. Uh, mm -hmm. ik, ik denk zeker dat jullie volgend jaar weer een actie uh, doen. Uh, nog even reisbrigades antwoord. Wanneer gaan jullie de stroom erop? op? Ja, wanneer ik gaan wij we, al... we, we zijn natuurlijk? Uh, ja, wanneer ben je week, niet uh, eigenlijk? Vorige he? week ja. zijn we natuurlijk al te water gegaan weer uh, met de nieuwjaarsduik. Ja. Ja. En uh, daar hebben we onze eerste bewaking van het jaar eigenlijk weer gehad. Ja, meestal rond. Uh, ja, maart, april, dan, uh, ja. dan beginnen we echt weer op te starten. Echt vast. Ja, ja. inderdaad. En dan komen we later bij het opening van het seizoen de containers ook op het strand. En dan, uh, ja. dan nog frequenter. Ja. We hebben morgen die surfwedstrijd. Schiet me ineens de binnen. Ja. Zijn jullie daar ook bij om wat op te letten? Bij de haven van Zandvoort. Um, ik, of, vermoed, ik vermoed dat er vanaf de Zandvoorts Reddingsschade wel uh, ja. assistentie uh, zal zijn. Om, Alleen, om op zee op te letten. Ja, ja. in ieder geval. Of het zij uh, in ieder geval met de auto's en met uh, ander personeel. Ja, ja. Paraat, in de ja, de auto en de boot achter de ben, uh, ben je al lekker gesteld, natuurlijk. Ja. ja. Goed, dat wilden we even van jullie weten hoe het okay. gegaan was. Uh, nou, heel succesvol. Zandvoort geweldig gescoord daarmee.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 In de krocht gebouwd tot een grote wensboom En daar werd al heel wat liefde in geschonken hoor. Dus uh, laten we dat maar In volle vertrouwen tegemoet zien Een wereld met liefde in plaats van zonder liefde Met veel liefde kijk ik naar de overkant Pieter, <laughs> welkom Goedemorgen Ben Zonneveld En Dondegebber En Pascal van der Beek Goedemorgen Pieter Goedemorgen. Pieter, ja. um, we hebben je uh, met kerst, was je hier ook gelopen eventjes, heb je even, heel even uh, over het verleden en heden van de uh, CFM gesproken. Ja. Er staat nu keihard een nieuwjaarstoespraak, toespraak. gaan we het waarschijnlijk niet krijgen. Maar wat wil je krijg over CFM en over de toekomst? Um, dank dat ik de gelegenheid even kreeg. Ik hou het kort. Dat, dat, dat is dan nieuw. <laughs> <laughs> ik ga het proberen. Dat is een Jongelui, eh, eh, geachte luisteraars, eh, gisteren was de nieuwjaarsbijeenkomst in de Krocht. Het was zeer druk. Onze geachte burgemeester Niek, Merken, Niek Meijer, had het daarover eh, samenwerken is versterken. Ik zou willen zeggen samenwerken werkt. Er was applaus voor eh, de vele vrijwilligers. Martine van der Ham, José, Gert Verkuik werd met name genoemd voor al zijn inzet en zijn werk wat hij doet. En het is waar. Maar ik had wel de vraag...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 Van de tien gezinnen in Zandvoort luistert op dit moment naar de radio. We hebben een groot aantal nieuwe plaats. programma's. Hebben we weer ingevoerd afgelopen jaar. onder andere CFM Oud Zandvoort. Maar bovenal wil ik de dank uitspreken aan Flores Faber, Hotel Hoogland.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 Maar bovenal dank aan de luisteraars, de regio en internationaal. Want nogmaals, wij denken wel eens internationaal. Nee, via www.zfmzonvoort.nl kan je ons in heel de wereld ontvangen. En ik, ik weet... Vraag je tussendoor. Ja, ja. Heb je daar uh, ik heb de bewijs de van, van? Want ik krijg af en toe e-mails en telefoontjes vanuit Canada en in Indonesië. Van mensen die <laughs> luisteren naar dit programma via de computer.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 daar wordt over gedacht. Stel uh, er is iemand die verzint een evenement en die zegt van nou, zieven, ik zou het leuk vinden om. Uh, nou, dan gaan we dat inbellen, oké? Sponsoring. Sponsoring. Ja, sponsoring. ja, ja, goed. ja, ja. En vergeet niet, we zenden natuurlijk ook de raadsvergaderingen uit, hè, met de ja. dank uh, aan Don de heer Don de Greber die overigens heeft. aanstaande woensdag is er dus geen raadsvergadering. Okay. Het zag ik in het krantje, maar er is morgen ook geen klasde konst.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 Een ja, unieke vrouw. De, de, de, de, de grap, het is eigenlijk wel eens uh, gezegd, ze zit zo lang op het strand, ze komt er nooit meer weg. Nee. Nee. <laughs> nee, nee nu, nu komt een nieuwe tent. En, en dan krijg je weer een Haar zijn nog zo goed. Ja, zeker. Zo geweldig. Deze unieke vrouw kunt u dus vanaf 12 uur beluisteren. Oké, okay. moeten we naar gaan luisteren. Pieter, heel erg bedankt. Bedankt Want jullie succes in het komende woorden. Okay. Blijf gezond. En jij ook. En je gaat met vakantie dus. Prettige ja, vakantie, precies. Pieter. Dank je wel. Oké, okay, we kunnen niet anders dit afsluiten dan Herman van Veen, Hilversum 3. Zongen en gevloeden in de straat. Had de slaversjongen nog een opera? Para. De metselaar komt zingend op de steiger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilversum drie bestond nog weer, maar ieder had zijn eigen stem. Stijger komt om meer van Pal Jeruzalem. kwam van overal Toch weer een liedje Door de grote hal. Wilfersen drie bestond nog niet Maar ieder had zijn eigen stem Op welke stijger klonk een dier Van Paglia's of Jeruzalem Van, weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel Hilvers en drie die stond nog niet, maar op ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een meer van Bali als Jeruzalem. Herman van Veen met uh, het radionummer Hilversum 3. Zie hey, je, Even nieuw gemaakt. Ja, uh, we zijn er uh, redelijk doorheen gefietst uh, vandaag op de 7e januari. In Hotel Hoogland weer, waar het heel gezellig was. Hotel Hoogland wederom bedankt voor koffie, ja. water en andere dingetjes. Uh, ja, en, uh, uh, natuurlijk, Yvonne uh, Roosendaal bedankt voor het inschenken van de koffie. En, de en Ook de redactie samen met uh, Ellen Jansen. Uh, Pascal, bedankt voor het uh, doen. Regisseren en het schuiven van de knoppen. Dat ja. bon natuurlijk ook weer bijna. Nou, agenda en, hebben we nog. Ja, we hebben nog een klein stukje agenda. Hè. In ieder geval niet vergeten op de ijsbaan vanaf 5 uur tot 7 uur, Pascal. Disco voor de jongeren. Voor Leo. Voor Leo, misbeek. Ja, uh, ja, ja. En uh, vanaf 7 uur tot 12 uur voor de wat ouderen. De gevorderden, zullen we maar zeggen. De afsluiting van feest. de ijsbaan is een groot feest met de disco. Ja, Dag. Nou, hij is morgen nog even open. Hè.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 Nee, ik denk dat we er doorheen zijn. We gaan dan nog, eruit. Nog een, nog een stuk of wat uh, nieuwheidsrecepties en dan gaan we weer vrolijk verder. Ja, wij, uh, wij gaan eruit. Dan en gaan wij eruit. En, uh, dan wij wensen wij u dag, dag hoor. En we gaan eruit met Pieter Saastet. Where do you go to, my lovely?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 From the Sorbonne and the painting you stole from Picasso, your loveliness goes on and on, yes it does. Oh, when you go on your summer vacation, you go to Juan Le with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs. En in de snowballs die je in Samaritz vond. Met de anderen van die jet set. En je you sip je Napoleon brandy. But you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely? When you're alone. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.